De eigenaren van zo'n 700.000 woningen zitten in een situatie met dreigende restschuld. Dat is een van de oorzaken van de vastgelopen woningmarkt. De drie organisaties roepen de politiek ook op... om de hypotheekrenteaftrek ook voor restschulden te laten gelden. Nadeel van het plan is dat de woningbezitter blijft zitten... met een hypotheek die groter is dan de waarde van het huis. Uitzendconcern Randstad blijft zich grote zorgen maken over de ontwikkelingen in Europa.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 alle beeldbepalende PvdA'ers in de stad Groningen moeten weg. Dat schrijft de Drentse commissaris van de koningin Tichelaar... in een vernietigende analyse van de situatie na het uiteenvallen... van het Groningse college vorige maand. Het landelijk PvdA-bestuur is het met hem eens... en daardoor verdwijnen vier Groningse bestuurders. Tichelaar schrijft dat de Groningse PvdA'ers... zich schamen om lid te zijn van de partij. Binnen de afdeling heersen intimidatie, roddel en achterklap... en verdeel en heerspolitiek. De schuld wordt volgens Tegelaar voortdurend bij anderen gelegd en partijleden zien elkaar als vijanden. In Groningen is inmiddels een akkoord gesloten voor een nieuw college waar ook de PvdA weer deel van uitmaakt. Tegelaar vindt dat er één wethouder moet worden benoemd van de lijst en dat er een wethouder van buiten moet worden aangesteld. Ruim een derde van het onderwijsondersteunend personeel heeft wel eens te maken met fysiek geweld door scholieren. Dat meldt CNV Onderwijs na onderzoek. Concierges en andere medewerkers geven schokkende voorbeelden van geweld met blijvend letsel. Ook worden auto's met opzet beschadigd. Daarnaast heeft 80% last van verbale agressie. Vaak door leerlingen, maar ook de ouders gaan wel eens te keer. Toch valt ook op dat het onderwijsondersteunend personeel zich veilig voelt. Van de ruim duizend ondervraagden zei 88% de werkomgeving veilig te vinden. Ricardo Offermans treedt ook terug als bestuursvoorzitter van de VVD in Limburg. Op een vergadering van het provinciaal partijbestuur... zei hij dat de partij niet gebaat is bij een situatie van onrust en onzekerheid. Offermans was al van plan om in 2013 zijn taak als voorzitter neer te leggen. Gisteren trad hij af als burgemeester van Meersen. En eerder trok hij zich al terug als kandidaat voor het burgemeesterschap van Roermond. Wethouder van Rij van die stad zou hem vertrouwelijke informatie hebben gegeven... over de sollicitatieprocedure. Op Curaçao ziet het er naar uit dat de oude coalitiepartijen ook de nieuwe regering gaan vormen. De onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano heeft verklaard dat uiterlijk vandaag een bereidwilligheidsverklaring wordt ondertekend. De nieuwe regering zou naast die partij bestaan uit de voormalige coalitiepartijen MFK van ex-premier Schotten en de MAN. De drie partijen hebben twaalf van de 21 zetels in het nieuwe parlement. Schotten komt niet terug en ook een aantal ministers niet komen naar verwachting niet door de nieuwe wettelijk verplichte screening... die het verleden van politici en hun handel en wandel binnenstebuiten keert. Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben een prijs gewonnen... voor een project om fijnstof in de lucht te meten met smartphones. Tienduizend mensen krijgen volgend jaar een opzetstukje voor hun iPhone... met een bijbehorende app. In mei of juni gaan ze daarmee het fijnstof meten in het hele land. De gegevens worden centraal verzameld... en zo moet een complete kaart van fijnstofgegevens worden gemaakt... Het is het grootste zogenoemde citizen science experiment in Nederland tot nu toe. Als het slaagt wil de universiteit Leiden vaker burgers inschakelen voor onderzoek. Aan de academische jaarprijs die de onderzoekers krijgen voor het werk is 100.000 euro verbonden. Ajax heeft de Champions League wedstrijd tegen Manchester City gewonnen met 3-1. Doelpuntenmakers waren De Jong, Moisander en Eriksen. Voor Manchester scoorde Nasri. Ajax staat nu derde in zijn groep in de Champions League. In de Amsterdamse binnenstad heeft de ME voor de voetbalwedstrijd een aantal charges uitgevoerd. Er werden 35 mensen opgepakt voor openlijke geweldpleging en het verstoren van de openbare orde. Het waren vooral Ajax-aanhangers. Na afloop van de wedstrijd bleef het rustig. Het weer vandaag is het zwaar bewolkt, met vooral in de noordelijke helft van het land ook wat regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Ook morgen wisselen bewolkt, dan in de kustprovincies kans op een bui. en Het wordt morgen nog maar 9 graden. A ah, en B bij verkeersinformatie. Een goede 80 kilometer file. En opvallende zaken zijn de A2 Maastricht-Eindhoven... over 6 kilometer tussen de Afrind-Budel en knooppunt leende heide Een ongeluk op de A2 De Bos eindhoven bij staat 2 kilometer. Dan de situatie op de A13 Utrecht-Den Haag. Vanochtend heeft daar bij Nieuwebrug een vrachttoto in brand gestaan. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Vooral moet veel dieselolie worden opgeruimd. Drie rijstroken zijn dicht. Er staat 13 kilometer tussen de Meren en Nieuwebrug. En de vertragingstijd is ruim twee uur. U kunt beter omrijden. Naar Den Haag kan dat via Amsterdam. Over de A2, de A9 en de A4. Dat kan vanaf Kloop het Oude Rijn. Verkeer verkeerde Rotterdam kan vanaf Kloop het Oude Rijn... beter via de route over Breda rijden... Ook alleen kan dat niet zonder file, want inmiddels is die A27 behoorlijk volgelopen... tussen Lexmond en Gorkum staat 7 kilometer. Een ongeluk op de A16, Breda richting Rotterdam voor de randweg Dordrecht 2 kilometer. En de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, ook daar gebeurde een ongeluk... bij het knooppunt Vaanplein, staat 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. We zitten al in de 70ste minuut. John!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 Goedemorgen, de hele top van de Partij van de Arbeid in Groningen moet vertrekken. Partijprominent Jacques Tigela onderzocht de Groningse afdeling en kent geen medelijden. Eerlijk is ook dat je face to face tegen iemand zegt dat is een fijne opvatting, dat is een fijn politiek standpunt. Maar deugd van geen hout. Zo dadelijk de reactie van de fractievoorzitter van de PvdA in Groningen. En uit zijn concern Randstad ziet de resultaten achteruit gaan... doordat dat maar slecht blijft gaan met de Europese economie. We spreken zo met de bestuursvoorzitter. En de restschuld van woningbezitters is, zit de woningmarkt in de weg. En dus moeten huizenbezitters met een restschuld makkelijker kunnen verhuizen. Een groep belangenverenigingen van makelaars, verzekeraars en woningbezitters schreef een plan dat het mogelijk moet gaan maken. Directeur Rob Mulder van de vereniging Eigen Huis sprak we eerder. Hij vertelde die graag zou zien dat ze in Den Haag naar dit advies luisteren. Wat je eigenlijk uh, doet met het plan van Vereniging Eigen Huis, Verbond van Verzekeraars en de Makelaars. is dat je een bijkomend probleem. namelijk dat die restschulden de woningmarkt uh, verstoppen. dat je dat uh, oplost. Als zodanig doe je daarmee nog niks aan de restschuldproblematiek. Uh, maar daar heb je ook een veel groter plan voor nodig. om echt de woningmarkt uh, los te trekken. Maar... En dat hebben we als sector ook gepresenteerd. Ja. Dat heet Wonen 4.0. Ja, ja, en we dat ligt dus nu op de formatietafel. Dat is breed, hè? Dus ook de huursector. Uh, en ja. en daar, daar wordt alles aangepakt. Kijk, en daar, op, op, op die manier kun je echt iets doen aan de gezondheid van de woningmarkt. En dus ook ja, aan de, de restgulproblematiek in den brede. Maar we zeggen nu: van gewoon op korte termijn. Zorg er nou voor dat het niet ook nog eens een keer ja, de woningmarkt verder verstopt dan, dan nodig is. Ook overigens met gevolgen voor de arbeidsmarkt. We erover door met Ewald, uh, Edward Feitsma... specialist woningmarkt van de Nederlandse Vereniging van Banken. Meneer Feitsma, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u dit een goed plan? Ja, nou kijk, restschuld op dit moment is een groot probleem voor een uh, helaas toenemende groep Nederlanders. Dus ik denk elk voorstel wat in dit verband gelanceerd wordt, uh, kunnen we verwelkomen. Maar kan het? Kun, kun je die restschuld meenemen? Uh, nou ja, het, het, het kan, alleen er gelden wel in ieder geval één belangrijke voorwaarde. En uh, dat is dat het binnen de leennormen blijft, zoals we die met de autoriteitsfinanciële uh, uh, markten hebben vastgesteld. Uh, dus die grens geldt in ieder geval, en uh, binnen die grens kan het in beginsel. Alleen de Nederlandse Vereniging van Banken geeft wel als belangrijke uh, waarschuwing of kanttekening dat het ook de oplossing kan zijn om schuld op schuld te stapelen. Meneer Feitsma, ja, dan... okay. heel even. U, u, u, klinkt, um, u klinkt goed, maar, maar de lijn niet. Ik weet niet of okay. u uh, even ergens anders kunt gaan staan. Want u uh. geeft aan, op het laatst hoorde ik um, dat u bang bent dat mensen schuld op schuld gaan stapelen eigenlijk het probleem voor zich uitschuiven. Nou, bouw niet zozeer, maar kijk, bij elke oplossing is dat in ieder geval een randvoorwaarde. Hè? Dus dat je, niet die, uh, nou ja, dat je de mensen natuurlijk niet van de wal in de helpt door uh, schulden alleen maar te vergroten. Dus die, die randvoorwaarde maken we wel. En voor de rest vinden we het vooral, vooral een heel goed, uh, een goed idee. Ja, maar dat probleem blijft dus dan toch bestaan als je ervoor kiest om de restschuld mee te financieren. Want dan stapel je de schuld uh, op de hypotheekschuld nou, die aan het ontstaan hoeft, is. Kijk, dat, dat hoeft niet. Het belangrijkste boodschap eigenlijk bij hypotheekverstrekking is uh, het maatwerk. Dus er zijn geen twee hypotheken hetzelfde. Dus je kunt, uh, je kunt het ook niet in de algemene zin zeggen van. Uh, uh, financier het maar nou mee. De uh, het, het situatie waarin een persoon zit, verschilt nogal. Je kunt je voorstellen dat er verschil bestaat tussen iemand die tijdelijk heeft in een zit en uitstekende perspectieven heeft. Of iemand bij wie de situatie gewoon wat fundamentele uh, ja, fout zit. En, en, en zijn banken wat dat betreft bereidwillig om mensen te helpen met ja, die investeringsgroeiproblematiek? Ja, absoluut. Zowel eigenlijk de groep van mensen die nu onder water staat, dat is feitelijk nog geen probleem heeft. En uh, daarvan laat ons dat ze zo gaaf te vis naar de bank, bespreekt welke mogelijkheden er bestaan om meer af te lossen. Als ook de groep die nu feitelijk moet verhuizen. Ik hoop dat die, uh, die, die, die, die, uh, die willen daar absoluut in meekijken. Hm. Uh, dus die, uh, die, ja, die zijn bereid om de kant aan, aan de hand te nemen. Goed, nou, we, we laten het hier even bij hem meneer Vijssel, want de lijn uh, wordt niet veel beter, helaas. Dank voor de toelichting. Tot nu. Dank Specialist dan. woningmarkt van de Nederlandse Vereniging van Bankenhoorde. Twaalf minuten over acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Raadsleden in Groningen moeten elkaar weer begroeten op straat... en wethouders in de stad moeten zich beter voorbereiden op raadsvergaderingen. Vindt de burgemeester van Groningen Peter Reewinkel. Volgens hem moet de bestuurscultuur in de stad veranderen. En volgens Jacques Tegelaar, onderzoeker en commissaris van de Koningin in Drenthe... en PvdA prominent, moet de hele cultuur van de Partij van de Arbeid in Groningen veranderen. Jan Spakman, fractievoorzitter van de PvdA in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zelfs de hele top moet wat betreft Tegelaar en ook wat betreft het landelijk partijbestuur maar weg. Wat ja, vindt dat... u daarvan? Ja, het zijn uh, hele heftige maatregelen, maar uh, ze zijn begrijpelijk en ze zijn ook te verdedigen. Waar het om gaat is dat uh, de cultuur van uh, omgang binnen de Partij van de Arbeid in Groningen uh, zwaar verziekt was. En uh, dat betekent dat er ook hevig moet worden ingegrepen. En uh, Jacques Tichelaar heeft het ook uh, dus geadviseerd en hebben we ook overgenomen... dat uh, de, de cultuurdragers van die cultuur, en dat zijn dan de fractievoorzitter, uh, onze twee wethouders... en ook de afdelingsvoorzitter, hetzelfde moeten ruimen. Even, even terug nou, in de tijd, meneer Maar Hoe komt dat dat die dat die cultuur verziekt is? Ja, dat is een, een goede vraag. Uh, dan moet je inderdaad heel erg ver teruggaan in de tijd. We hebben uh, traditioneel natuurlijk een partij waarin altijd stevig wordt gediscussieerd. En uh, ja, uh, politiek is, is niet een liefhebberij of zo, maar daar gaat ook ergens over. Dus uh, er zit een soort serieusheid achter die, uh, die wel kenmerkend is... voor de manier waarin mensen binnen de Partij van de Arbeid met elkaar omgaan. Maar ze bedoelen dat allemaal heel goed, meneer Spakman. Ja, ja, ja. Nou, dat blijkt niet uit dat uh, rapport van, van, van Tichelaar, hoor. Ja, want, nee, want blijkt, mensen. Nee, maar even, even serieus, meneer Spakman. Want mensen schamen zich om lid te zijn van de partij, concludeert Tichelaar, dat is niet mis. De onderlinge omgang kenmerkt zich door verdeel en heerspolitiek, intimidatie, rol en achterklap. Hoe kan dat in godsnaam? Dat is een hele goede vraag. Kijk, Tichelaar heeft in ieder geval dit geconstateerd wat er aan de hand is. En hij heeft ook maatregelen voorgesteld. En die zijn ook overgenomen door het hoofdbestuur van de Partij van de Arbeid. En we zullen er echt aan moeten gaan werken dat we allemaal met elkaar omgaan. Dat vroegen we natuurlijk niet. Want u loopt al een tijdje mee. Waar is dit ontstaan? Ja, dat is een goede vraag. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik zit nu zes jaar uh, in, in de Raad en uh, uh, ik loop al een tijdje mee bij de betuiging van de arbeid in, in Groningen. En ja. ik heb altijd wel gemerkt dat er inderdaad uh, nou, spanningen uh, zijn. Uh, niet alleen verschillen inhoudelijk van mening, dat mag, dat vind ik ook hartstikke goed. Maar dat het heel erg persoonlijk uh, wordt okay. in sommige gevallen. Mensen vonden elkaar niet aardig? Uh, ik denk dat dat hele hele belangrijke factor is. Hè? Het, het gaat ook een beetje om een gunfactor. Dat heb je soms tussen partijen, maar ook binnen een partij. En uh, nou, dat, is het, uh, echt, dat is echt onvoldoende ja, geweest. Maar Tegelaar zegt ook, men stond ook niet open voor kritiek. Uh, zaten daar wel de goede mensen op de goede plek? Nou ja, achteraf kun je zeggen nee, dat dat niet, niet nee. het uh, geval is. Maar nou, ja, ja, dat is. heeft wel jaren bestaan. Ja. Klopt, ja. Dat heeft jaren bestaan. Mensen hebben ook natuurlijk een, een positie uh, zich verworven binnen die partij. Zorgen er ook voor dat de mensen om hen heen komen te staan die die positie uh, eigenlijk uh, verstevigen hè, en die consolideren. Ja, dan krijg je eigenlijk uh, toch een situatie van, van verschillende kampen. En u heeft daar ook niets aan kunnen veranderen, meneer Spakman? Nee, ik heb daar niets aan kunnen veranderen. Ik ben nu sinds een, een, een kleine twee weken interim uh, fractievoorzitter. Ik doe wel uh, hevig mijn best en ik heb het idee dat er ook wel, uh, wel wat lukt om binnen de fractie in ieder geval de, de verhoudingen te normaliseren. Mm. Nou, dat ik krijg ook signalen van dat dat ook wel uh, ja, wat, wat succes heeft. Uh, dat is mijn kleine bijdrage in ieder geval daaraan. Maar kijk, wat nu gebeurt is binnen de Partij van de Arbeid... en de maatregelen die zijn genomen, zijn nog maar het begin. Uh, hierna moet het echt allemaal nog gaan gebeuren. Nou, is de Partij van de Arbeid in Groningen er ook schuld aan... dat die hele bestuurscultuur uh, verziekt is? Want dat zegt de Groninger burgemeester. Um, ja, laat ik, laat ik het maar zeggen. Uh, ik, ik, ik vermoed van wel, omdat wij natuurlijk in die stad, wat trouwens een prachtige stad is, uh, waar we bijna 90 jaar ja. in het college zitten... Daar zou je toch vrolijk over straat moeten, zou je ja, zeggen. Ja, met ja. uitzondering van de periode 43-45, wat natuurlijk een bijzondere periode was. Maar we hebben als SDAP en de Partij van de Arbeid altijd in het, in het bestuur gezeten. En dan krijg je natuurlijk dat er ook een relatie met de ambtelijke organisatie ontstaat die, uh, die behoorlijk nauw is. Dat klopt wel hoor, ja. Is het dan wel een goed idee om nu weer plaats te nemen... in het college van de burgemeester en wethouders als partij? Zou je, zou je niet moeten zeggen, even niet, eventjes naar onszelf kijken... en, en nadenken over hoe het nu verder moet? U nou, staat de spijker op zijn kop. Daar hebben we natuurlijk serieus over gesproken. Het past ons niet, nu niet bescheidenheid. En moeten we niet even pas op de plaats maken. En eh, in 2014, als er weer raadsverkiezingen zijn, opnieuw gaan kijken. Maar we hebben uiteindelijk gezegd van... nee, in zo'n college kun je in ieder geval meer invloed uitoefenen dan daarnaast. Wij willen dus in dat college gaan, gaan zitten. Dat gaan we ook doen. Het nieuwe college gaat, gaat binnenkort van start. En tegelijkertijd moeten wij dus werken aan de verhoudingen binnen onze partij. En eh, ja, daar zullen we echt eh, vreselijk ons best voor moeten doen. Ja. En de burgemeester heeft het ook over het... Contact met de burger moet veel beter. Hoe gaat u dat beter maken als in ieder geval sprekend voor de Partij van de Arbeid? Nou, wij zijn al erg veel in, in, in wijken actief. zitten overal in buurthuizen, praten met buurtcomitees, etc. Ja, maar u groet dat niet op straat, lees ik. Wat zegt u? U groet niet op straat. Ja, dat, dat heeft de burgemeester gezegd. U, ja. u moet dat niet al te letterlijk nemen. Oh. Het gaat erom dat de verhoudingen in de, in de Groningen Raad uh, traditioneel erg collegiaal zijn. En ik, mees, ik heb ook wel gezien dat de laatste jaren daar toch wat meer spanning in is gekomen. Kijk, dat er niet op straat wordt gegroet in de letterlijke zin, dat is, dat is natuurlijk onzin. Maar het gaat er heel erg om dat wij als raadsleden ook collegiaal met elkaar omgaan... en ons realiseren dat we met die 39 raadsleden samen het hoofdverstuur okay. van de stad zijn. Even kort, meneer Spakmoot, u bent tijdelijk fractievoorzitter. B blijft u? Nee, dat is niet de bedoeling. Ik ben dit echt uh, tijdelijk aan het doen. En als er straks een nieuwe fractie is, en we zullen wat, wat wisselingen gaan krijgen... ook omdat we in het college gaan stappen nu. Als er een nieuwe fractie is, dan moet die nieuwe fractie ook een nieuwe fractievoorzitter gaan kiezen. Prima. Jan Spakman, fractievoorzitter, tijdelijk nu van de PvdA in Groningen. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Maar straks weer naar Vlaanderen, naar Genk, want ze zijn daar woedend over het vertrek van Fort. Staat zij als nu een auto in brand? Zal wel een woord wezen. Haar slaggever Mayno Remmers is daar. U hoort hem zo. Eerst Kees Kwaks bij de AWB. Ook met brand op de A12, maar die wordt geblust. Die is geblust, die is geblust uh, Marcel. Geblust. Ja, Er is wat goed nieuws van die A12 te melden. Uh, Utrecht, Den Haag. Bij Nieuwebrug is alleen de rechte rijstrook nog dicht. Kortom, er zijn drie rijstroken voor het verkeer nu beschikbaar. Dus daarmee moet die 13 kilometer file vanaf de Meren tot Nieuwebrug... toch een beetje gaan oplossen. Het levert nog altijd heel veel vertraging op. Verkeer onderweg naar Den Haag kan nog altijd beter omrijden... vanaf het Oude Rijn via Amsterdam... Het verkeer onderweg naar Rotterdam kan beter omrijden uh, via de A2. En dan uh, naar Knopendijl en dan de A15 nemen. Want op het andere deel van de omleidingsroute vanochtend, de, de A27, is het behoorlijk vastgelopen. Een beetje tussen Evedingen en Gorkum over ruim 12 kilometer langs omrijden en stilstaan. Op de A16 Breda richting Rotterdam, een ongeluk: 5 kilometer tussen Zonzeel en de Randweg Noordrecht. De linkerrijstrook is dicht. Ook een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein. Drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Meer omzet, maar minder winst bij uitzendconcern Randstad. In het derde kwartaal steeg de omzet licht naar 4,4 miljard euro. Maar de netto-winst daalde met 13 procent naar bijna 69 miljoen euro. De boosdoener is opnieuw Europa. Ben Notenboom, bestuursvoorzitter van Randstad. Meneer Notenboom, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Nou, dat gaat niet goed dus in Europa. Voelt, voelt u dat aan dit leven? U brengt het heel dramatisch, moet ik zeggen. <tiedacht> Zoals dat woord. Uh, nee, Europa dat, uh, dat vertraagt. We zien krimp. En dat betekent uh, dat er minder mensen werken. En als er minder mensen werken, dan hebben wij uh, wat minder omzet. Ja. En dan uh, hebben we maar één ding te doen. En dat zijn uh, kosten sparen. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja. Maar, maar zelfs geen uh, flexibele... Uh, Aanstellingen dus kennelijk? Nee, ja, wij, wij zien in de wereld altijd een, uh, tussen drie en vijf jaar volledig geheugenverlies. Dus, dus uh, het gaat slecht, dan uh, worden de mensen ontslagen. Uh, het begint met de flexibele krachten en dan de vaste. Dan begint de markt te verbeteren, dan worden er uh, flexkrachten ingezet. Dan worden er weer vaste contracten uitgedeeld. Ja. En dan worden er weer mensen ontslagen. Ja. Maar meneer Notenbaum, u kunt niet blijven uh, kosten besparen. Uh, had u er al op gerekend dat het wat beter zou gaan? Met andere woorden, duurt het te lang? Nee, dat hebben we niet opgerekend. We zien uh, natuurlijk een, uh, verschillende snelheden in de wereld. We zien, uh, we zien Noord-Amerika nog steeds uh, groeien. Uh, echt goed, we zien Japan groeien, we zien uh, India en China groeien... en we zien Europa vertragen. En dat is, uh, dat is geen verrassing. Nee. nee, geen verrassing. Maar uh, wie verwijt u dat, dat het in Europa nog steeds vertraagt? Want het begint wel lang te duren. Nou, het, het probleem is natuurlijk dat we, dat we hier een rare cyclus hebben. Normaal gesproken kunnen we redelijk uh, voorspellen hoe de cyclus zich, uh, zich zal ontwikkelen. Uh, wat er in Amerika gebeurde is dat we daar normale cyclus gezien hebben. Dus vanaf uh, september 2009 herstel. En uh, we hebben groei gehad en er zijn alle segmenten die normaal gesproken dan uh, elkaar opvolgen in groei. Uh, tot en met professionals toe, wat we nu, wat we nu, waar we nu steeds groei, groei gezien hebben. Uh, het, het heeft zich daar zo, uh, zo ontwikkeld. En in, in Europa, moet ik zeggen, daar begon het herstellen. En toen hadden we opeens iets wat de eurocrisis heet. Wat eigenlijk een oneigenlijk fenomeen was als je kijkt naar, naar andere cycli. En dat helpt zeker niet, nee. Nee, maar, maar, maar zo vraag van, waar, waar zit hem dat dan in, in Europa? Ziet u verbetering in... Uh, er zijn verschillende toppen nu ook weer geweest. Er komt er weer een aan in december. Ziet u dat, uh, waar, waar langzaamaan toch wel beslissingen worden genomen? Al is het nee, nog niet uh, groots en meeslepend, maar toch? Ja, voor ons is het relevant wat gebeurt met, met de arbeidsmarkt en wordt die flexibeler gemaakt. Mm -hmm. Want met name in Zuid-Europa hebben we nog behoorlijk starre arbeidswetgeving wat, wat de economie uh, niet ondersteunt, in tegendeel. Er zijn wel een aantal kleine verbeteringen opgetreden in die wetgeving, maar, maar nog, niet, nog niet echt veel. Um, we zien een aantal markten die wel een soort van stabiliseren, maar met name Frankrijk uh, zien we nog behoorlijk teruglopen. Ik denk dat ook de, de maatregelen die de nieuwe regering daar heeft afgekondigd uh, ook niet helpen. Ik heb in ieder geval nog niemand gesproken die daar enthousiast over is wat betreft uh, impuls aan het bedrijfsleven. Ja. Uh, dus dat helpt niet. Aan de en? andere kant lijkt de, de euro-situatie, uh, voor zover ik dat kan beoordelen, als uh, ook amateur uh, wat stabieler dan het uh, een paar geleden was. Goed, nou dat is dan enigszins positief. Uh, wat verwacht u van uh, de Nederlandse nieuwe regering straks? Want u bent een mooie graadmeter en in Nederland gaat het ook nog niet echt veel beter. Nee, waar nee, wel Nederland het eigenlijk niet zo heel slecht doet, het blijft alsmaar stabiel op min 3, min 4 in onze markt. Ja. Dus, dus dat is, dat is, als je kijkt naar het hele Europese landschap zeker niet zo slecht. Dus wat moet hier gebeuren? Hier moeten we denk ik een paar hete aardappelen een keer oplossen. We moeten een keer uh, wat bedenken wat we nou gaan doen met de hypotheken. Volgens mij is, is, is bijna iedere oplossing acceptabel. Want dan, dan, dan weet de markt wat er aan de hand is en dan kunnen mensen weer wat gaan beslissen. Uh, de, arbeids, de, de arbeidswetgeving uh, die, uh, die, die moet wat verbeteren ik, denk, ik heb de indruk dat, het, dat er ook druk over gesproken wordt dat het er ook uh, gebeurt uh, en pensioenen lijkt wel wat, uh, wat helderder te worden dus ja. ik denk dat we langzamer zeker de goede kant op schrijven. maar vooral dat langzamer is altijd irritant <lacht> u wil het graag veel sneller zien ja, het ja, nou. is niet mijn sterkste eigenschap maar wel fijn dat u even ons te woord wilde staan ja. Ben de Boom, ja. bestuursvoorzitter van Randstad, Goedemorgen. Ja, en waar ze het ook voelen uh, dat het niet goed gaat in Europa. Dat is natuurlijk in België. Meino uh, Remmers is nu bij de ingang van de fortfabriek die dus dicht gaat. Meino, hoe is het daar? Warm. Je hoort het. Knapperend vuur. Er is een uh, fort aangestoken. Uh, niet een afgebouwde fort, maar de carrosserie. En verder staat er nog een uh, soort kar uh, met pallets en gooien de mensen van de vakbond steeds weer opnieuw planken op het vuur. Werknemers staan buiten. Patrick Wouters is van de vakbond ook... maar werkt ook hier bij Fort. Gisterochtend kwam dat slechte nieuws. Gisterochtend om vijf minuten aan kwam het slechte nieuws... dat Fort Genk zijn deuren zou gaan sluiten. We hadden gedacht dat de Amerikaan hier zou zijn... maar hij was niet hier. Dus de vergadering, ondernemingsraad, heeft hopen al twee minuten geduurd... En om vijf na negen wisten we het verdikt. En dat betekent dat? Hoeveel mensen hier hun baan verliezen? Op Fort zelf 4.500. Buitenfirma's plus minus hetzelfde. Dus een dikke 10.000 mensen verliezen hun job. Genk en Fort, het is aan elkaar verbonden sinds de jaren zestig. Toen is hier de fabriek opengegaan omdat Duitsland te weinig ruimte had. Jarenlang hebben hier veel mensen gewerkt. In 2003 was het hè, dat er ook al mensen weg moesten. Vroeger stond het hier s ochtends rijen dik met bussen, touringcars... van personeel wat hier naartoe werd gebracht. De laatste jaren is er nog maar één klein busje. En zelfs dat laatste busje is weggegaan. Ja, de autoverkoop, het is in elkaar gezakt, hè. Het is volledig in elkaar gezakt. Het is niet alleen Ford. We zien hier in België, we zien Volkswagen, we zien Renault. We hebben het meegemaakt. Ik werk nu 37 jaar op Ford. We zijn solidair geweest met de mensen van Renault. We zijn naar Parijs geweest. Uh, we zijn naar uh, Brussel geweest voor Volkswagen. We hebben het allemaal al meegemaakt. Hè. Nu staat het voor onze eigen door. Zwaar. Heel zwaar. De vraag is natuurlijk, want ik zie ja, mensen staan hier buiten. Er staan wat witte tentjes. Er is uh, koffie, er is soep. De vakbond heeft vlaggen opgehangen, ook op het hek van het fabrieksterrein wat hier is, vele voetbalvelden groot. Maar actievoeren heeft geen zin meer. Op dit moment actievoeren, de mensen zijn thuis, werkloos. Drie weken. Uh, wat gaat er gebeuren na die drie weken als de mensen moeten gaan beginnen te werken? Dus dat is bang afwachten. Gaan ze dan effectief beginnen te werken of gaan ze niet beginnen te werken? Of is de woede zo groot dat het ook nog alles uit de hand kan lopen? Daar ben ik bang voor. Dat dan. We hebben het gisteren meegemaakt, dus gisteren was er een gooi. 1.500, 2.000 mensen hier. Dus waren ook de gewone werknemers. Ze hebben toen de moede gezien eigenlijk met die mensen. Dus ik denk als die mensen binnen 14 dagen, 3 weken terug moeten komen... dat de woede, echt de woede zit ook met de mensen. Ze hadden gehoopt op de Fort Mondeo. Maar die zal hier in Genk niet meer gebouwd worden. Nee, want die worden in Valencia geproduceerd. Het model verhuist in de loop van volgend jaar. Correspondent in Spanje, Jessica van Spenger. Jessica, in Spanje grote blijdschap daarover. Ja, een beetje wrang natuurlijk, maar hier in Valencia komen er natuurlijk banen bij. Hoeveel er zullen zijn, dat is nog niet bekend. Maar in ieder geval komt de productie van drie modellen deze kant op. Um, de vakbonden reageerden hier niet zo positief. Die zeiden, ja, uh, dit heeft ook een en nasmaak. Het is natuurlijk heel goed voor Spanje, goed voor de werkgelegenheid... maar minder goed nieuws voor Europa en voor al die mensen in Genk. Dus zij tonen zich wel solidair uh, met de werknemers daar. Jessica, wij spraken vanochtend met de vicepremier van uh, Vlaanderen. Um, die eigenlijk niet zo goed begrijpt waarom uh, men weggaat uit Genk en naar Valencia gaat. Weet jij waarom Ford voor Valencia gekozen heeft? Ja, Het is echt een geldkwestie. De loonkosten hier zijn een stuk lager, ruim 40 procent. Uh, het is ook al eens eerder gebeurd. In 2003 kwam ook uh, de productie van de Ford Focus hierheen ook een geldkwestie. Er kwamen toen een paar duizend banen bij. De afgelopen jaren is het ook hier slechter gegaan hoor, met de productie van Ford. Maar ja, uh, Ford investeert nu weer in deze fabriek. Dus deze locatie hier zit in de lift. Helpt dit Spanje iets om uit de crisis te komen? Ja, de regio-president was heel trots. Die uh, zei van, uh, dit is natuurlijk een opsteker voor de regio. Um, inderdaad gaat dit natuurlijk uh, banen opleveren. En de minister van Financiën zei van de week bij het bespreken van de begroting... dat 2013 het jaar wordt dat Spanje uit de recessie komt. Dat er een deur wordt geopend naar meer banen en meer werkgelegenheid. Ja, dan is dit bijna een cadeautje natuurlijk. Jessica van Spengen vanuit Spanje.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 Een huis kopen moet makkelijker worden, ondanks verlies op de vorige woning. En de complete top van de Groningse PvdA zou moeten opstappen... omdat de sfeer verziekt is. Goedemorgen, half negen is het, ik ben door al Megens. Mensen die een restschuld hebben na de verkoop van hun huis... moeten makkelijker een nieuwe woning kunnen kopen. Dat vinden de Vereniging Eigen Huis, het Verbond van Verzekeraars... en de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ze moeten de schuld kunnen meefinancieren in hun nieuwe hypotheek. Organisaties hopen zo dat de huizenmarkt weer een beetje op gang komt mensen louter om het feit dat ze een onderwaarde op hun huidige huis... hebben niet kunnen uh, verhuizen. Want als ze gewoon die restgroep meenemen naar de nieuwe woning... wat nu niet kan, uh, dan, ja, dan worden ze er zelf niet slechter van. Het is niet zo dat ze kwetsbaarder worden. En de samenleving wordt er ook niet kwetsbaarder door. De Nederlandse Vereniging van Banken vindt het een goed idee... maar waarschuwt dat er geen schulden moeten ontstaan... die niet meer zijn af te lossen. Bij elke oplossing is dat in ieder geval een randvoorwaarde. Hè, dus dat je niet die... Uh... Ja, dat je de mensen natuurlijk niet van de wallen en schoot helpt... door uh, schulden alleen maar te vergroten. Dus die, die rand voor de maken we wel. En voor de rest vinden we het eigenlijk vooral, vooral een heel goed, uh, een goed idee. uitzendconcern concern Randstad blijft zich grote zorgen maken... over de ontwikkelingen in Europa. Door de economische onzekerheid daalde de omzet in Europa met 7%. Randstad boekt de afgelopen drie maanden toch een winst... van bijna 70 miljoen euro. Dat er winst wordt gemaakt, komt door activiteiten buiten Europa. Zo groeide de omzet in Noord-Amerika met 4%. De complete top van de PvdA in de stad Groningen zou moeten opstappen, omdat er volgens bemiddelaar Tigelaar, commissaris van de koningin in Drenthe, sprake is van een verziekte sfeer. Ook PvdA-burgemeester Rewinkel wil dat de politici in de stad weer bepaalde fatsoensnormen hanteren. Er gaan hier dingen niet zoals het moet. Zo hoorde ik onlangs dat het gebeurt dat een raadslid door een collega-politicus niet gegroet wordt. Dat accepteer ik niet. Ik ben voorzitter van de raad. Uh, ik accepteer niet dat mijn raadsleden zich op een bepaalde manier niet gedragen. Ik wil dat ze zich op een bepaalde manier wel gedragen. En datzelfde geldt voor het college. Het college viel vorige maand na geruzie over een aan te leggen trambaan. Tegelaar schrijft dat alle cultuurdragers in de PvdA Groningen plaats moeten maken.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 Okay. En daarmee ontstaat dan een, een wetenschappelijk meetinstrument waarmee dan fijnstof in de lucht gemeten kan worden. De onderzoekers maken een landelijke fijnstofkaart op basis van al die meetgegevens. En als de proef slaagt, dan wil de Universiteit Leiden vaker burgers gaan inschakelen voor onderzoek. Dat was nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. De overgang naar een duidelijk koude weertype levert vandaag een grijze en wat druilerige dag op. De eerste uur in het zuiden nog wat mistig. Verder in het land zijn de zichten matig door nevel en lichte neerslag.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 Morgen laat de zon zich af en toe zien en is het weerbeeld minder triestig. Het is wel een stuk kouder, met maximaal beneden de 10 graden. In de kustgebieden is er kans op een bui, maar in de rest van het land is het dan overwegend droog. ANWB ah, heeft informatie, Goede 130 kilometer file. Vooral nog veel vertraging op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht bij Nieuwebrug. We zijn daar nu opruimwerkzaam met een aanvracht, brand. Wat valt er nog meer op? Nou, op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen de afrit Budel en Lene Heide langzaam rijden over ruim 9 kilometer... Dan de A12, Utrecht-Den Haag, nog 13 kilometer tussen de Meren en Nieuwebrug. Voor opruimwerkzaamheden is de rechte rijstrook nog dicht. Het verkeer bij bestemming Den Haag kan nog altijd beter omrijden... vanaf knooppunt Oude Rijn via Amsterdam. Het verkeer onderweg naar Rotterdam kan omrijden... vanaf knooppunt Oude Rijn via de A2. Bij de knooppunt Dijl voor de A15 kiezen en zo naar Rotterdam rijden. Op de A16, Breda richting Rotterdam vanaf knooppunt Zonzeel... tot aan de Randweg doortrecht 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht... En een ongeluk is ook de oorzaak van de file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os en Ravenstein, 5 kilometer. Ja, ik, ik ben ondernemer, maar ik ben zeker geen internetexpert.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In september vorig jaar stelde de Universiteit van Tilburg... hoogleraar Diederik Stapel op non-actief. Stapel had voor zijn wetenschappelijk onderzoek gebruik gemaakt... van zelfverzonnen data. De wetenschappelijke wereld reageerde geschokt. En direct kwam de vraag op... is de kwestie Stapel het topje van de ijsberg? Onderzoeksjournalist Frank van Kolfschoten ging op zoek naar nieuwe voorbeelden en schreef daar een boek over, Ontspoorde Wetenschappen. En hij is hier vanochtend, meneer van Kolfschoten, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Nou, zegt u het maar. Was stapel het topje van de erp, eh, ijsberg? Is dat het? Is er ja, meer? Helaas is dat een vraag waar nog altijd geen antwoord op eh, is gevonden. Uh, omdat je nooit. Uh, ik, wat ik heb onderzocht, is het uh, aantal zaken uh, dat door universiteiten behandeld uh, is. Uh, door uh, speciale voor uh, ingerichte fraudecommissies. Of ook uh, vaak wordt het ook in wat kleinere kring uh, afgehandeld. Dus de harde cijfers die ik heb gevonden. Uh, dat zijn de zaken die hebben gespeeld vanaf de invoering van een gedragscode voor wetenschappers. Uh, waarin het uh, onderzoeken van fraudezaak uh, geregeld is in 2005. Uh, en daar heb ik in totaal 35 zaken gevonden. Uh, waarvan er uh, 26 tot uh, allerlei sancties hebben geleid. Uh, van ernstige berispingen tot uh, ontslag soms. En 35 in een periode van hoeveel jaar? Uh, van, sinds 2005. Dus okay. pakweg zeven uh, jaar. Ja. Dus dat, zijn er, uh, dat is, uh, betekent dat er vier à vijf zaken in Nederland... Uh, aan alle universiteiten samen uh, zich voordoen. Ja. En u zegt eigenlijk, dit zijn de zaken die bekend zijn bij die dat commissies? Dat zijn de zaken die bekend zijn. En uh, om te weten hoeveel daar uh, dan onder water schuil gaat... Dan zou je een, uh, een heel ander soort uh, onderzoek moeten doen dan ik uh, gedaan heb. Daar is ook wel voor gepleit door een uh, commissie... die zich daar uh, recent mee heeft bezig gehouden. Maar is dat doenlijk? Want hoeveel wetenschappelijke onderzoeken lopen er wel niet? Of zijn er geweest? Uh, nou, het lijkt mij geen realistisch voorstel om dat uh, te gaan doen. Nee. Omdat je dan... Uh, ja, dan weet je hoe vaak, uh, dat het nog vaker voorkomt. Want het komt ongetwijfeld uh, vaker voor. Uh, maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om... dat je voorkomt dat uh, er gefraudeerd wordt. Uh, en ik denk dat je daar dat uh, uh, nog diepgravender onderzoek... Uh, dat ik gedaan heb, uh, helemaal niet uh, voor nodig uh, hebt. Uh, omdat ook wereldwijd uh, volstrekt uh, duidelijk is... dat er, uh, het is niet alleen iets wat zich in Nederland voordoet... maar in uh, alle landen uh, en uh, wat nu... een uh, Nederland is gebeurd met de stapelcrisis, dat is ook uh, in allerlei andere vakgebieden gebeurd met Japanners. Uh, er is het afgelopen jaar ook een uh, mega-fraudezaak geweest, uh, waar een uh, anestesioloog 162 onder onderzoeken liefst bleek te hebben verzonnen. Nee. Uh, heeft... Welke zaak vond u die u vond uh, tussen al die 35 de meest opvallende? Uh, er waren een aantal opvallende zaak, maar één daarvan uh, dat was van een uh, hoogleraar antropologie. Dat is een zaak die uh, nog niet naar buiten is gekomen, mm -hmm. eerder. Maar die ik heb gevonden bij het onderzoek, uh, die dus ook niet behandeld is door een uh, fraudecommissie. Maar de Vrije Universiteit uh, waar deze zaak uh, speelt, die gaat vandaag bekendmaken of ze daarna de onderzoek naar okay. kan doen. In Amsterdam is dat, hè? Dat is in u, Amsterdam, ja. ja. Dat is een uh, hoogleraar antropologie, die heet Mart Baks. Wat had hij gedaan? Uh, daar bestaat het vermoeden, zeer sterke vermoeden van... dat hij uh, uh, namen van uh, zijn bronnen verzonnen heeft. Hij heeft een, uh, toen hij aantrad als hoogleraar heeft hij een reden gehouden... over een uh, bedevaartsplaats waarbij hij een gefingeerde naam gebruikte. Dat uh, is op zichzelf gebruikelijk in de antropologie. Maar collega's die zich daarna zijn gaan afvragen... waar die plaats gelegen kan hebben die zijn, hebben daar niet achter kunnen komen. En die uh, vermoeden dat die plaats helemaal niet bestaat. Dat hij het heeft samengesteld uit uh, allerlei andere uh, gegevens. Is, is dat de voornaamste fraude die u, he, u heeft aangetroffen? Uh, verzinnen van dingen? Of is het ook anders interpreteren, een beetje buigen? Manipuleren? Ja, dus Manipuleren. je hebt eigenlijk drie hoofdvormen van uh, wetenschapsfraude. Je plagiaat, uh, dat, is, dat zijn ongeveer de helft van de zaken die ik heb uh, gevonden. Dan heb je... Fraude, en daar heb je weer allemaal subtypes uh, onder. De een is dus dat pure verzinnen. Dus dat je net doet alsof je proefpersonen hebt gehad, maar die hebben helemaal niet bestaan. Dat was ook het type fraude wat je bij stapel ja. aantrof. Maar wat er ook voorkomt, is dat er uh, dat de gegevens die er zijn, dat uh, daar selectief mee wordt omgegaan. En dat de ongunstige gegevens die het beeld verstoren, dat die worden weggelaten. Mm -hmm. Waardoor je dan de. ...hypothese die je wilt bewijzen. Dan lijkt het alsof de data daar passen, terwijl het helemaal niet zo is. Valt er tegenop te treden door universiteiten? Kun je het voorkomen? Uh, ja, het is te voorkomen, maar dat betekent uh, dat je op allerlei plekken... ...binnen de hele wetenschap uh, maatregelen zult moeten nemen. Dat je de collegiale controle veel meer moet uh, vergroten. Uh, dat uh, er meer toezicht uh, in allerlei bestuurslagen moet komen. En dat er ook... Uh, ...gewerkt gaat worden met een soort checklist... ...of alles wel netjes geregeld is. En dat is een werk op alle niveaus... ...van het opslaan van de data... ...van de hmm. databases inrichten... ...archivering, noem maar op. Dat nou, soort zaken. Dat vergt een hele reorganisatie bij de universiteit. Ja. Frank van Kolfschoten. Meer daarover kunt u lezen in uh, uw boek. Hè? Uh, Ontspoorde wetenschap heet het. Ja. Hartelijk dank voor uw verhaal. goedemorgen De Verenigde Staten op weg naar 6 november... Amerika kiest. En Amerika kan al kiezen. Um, al voordat de verkiezingsdag plaatsvindt. In verschillende staten. President Obama doet dat bijvoorbeeld vanavond in Chicago. En is daarmee de eerste president die stemt voor verkiezingsdag. Ook in Washington, DC is vervroegd stemmen populair, merkt de correspondent Wessel Dieu. Het stembureau zit meteen naast de metro. En naast de metro zit ook altijd een muzikant, natuurlijk. Welkom, Mr. Michael A. Brown. Vlak voor het stembureau worden nog allerlei foldertjes uitgedeeld. En, uh, en wie is dat? Hoe is Michael A. Brown? Hij gaat de volgende um, vice-president, ik bedoel mean, de campagne. Gemeenteraad. Oh, Oké, okay. hij wil de gemeenteraad. That's I got songs sad. I'm sorry. Eerste keer dat ik dit doe, ik weet het nog niet zo goed. Vote here. Het allereerste stembureau in Washington dat is opengegaan van de week. Thank you for voting early. Make sure your phones are off. Okay. Thank you for voting early. 58 is your number. Make sure your phone is off. 59 is your number. Mensen worden bij binnenkomst verwelkomd. En dan krijg je een nummertje uitgereikt. En dan word je opgeroepen. My name is Kevin Newsom. Kevin is hier een uh, medewerker van het stembureau. Dit vervoegd stemmen is het een succes hier. Yes we actually had over 2,500 people come out and vote within the two and a half days that we've been open so far. We zijn nu 2,5 dag open. En er zijn al 2,500 mensen geweest. Dus dat is een succes. Dat zijn een heleboel mensen. 77, 76. De dames worden opgeroepen. Can you verify your address, please? 33, R Street. Thank Een zwarte, wat oudere man komt uit het kieskantoor naar Bijna. Buiten, Vervroegd stemmen? Waarom? Avoid the rush. Only on election day it's going to be crowded, because everybody will wait till the last minute. Ik doe dit om alle massa's te voorkomen, want het zal druk zijn op 6 november zelf. Dan moet je eindeloos in de rij staan. Wording to get past this. I mean, we've sort of just been inundated with. Political ads and... ja, we zijn natuurlijk overspoeld met sportjes en programma's en allemaal politieke reclames. En nu dat ik stem, nu is het voorbij. Nu kan ik het achter me laten. En hij steekt zijn handen omhoog en uh, werpt ze over zijn schouder. Tiring. Vote it'll go away. It's, it's done. Heeft u met evenveel enthousiasme gestemd als in 2008? No. Why not? Uh, in the first election, and there was just a reason it was different. Nu is like is campaigning as usual. Het could be any candidate almost. Vier jaar geleden was het nieuw, was het een verandering om toen op Obama te stemmen. En nu, het was een gewone campagne en eigenlijk hij was als iedere andere kandidaat. En ik wist toch al voor wie ik ging stemmen. Okay. Dame, netjes gekleed, heeft een stickertje op. I voted today. Um, I think he has a much stronger vision for this country. I think he's stronger on defense. I think he is less concerned with social issues. I think he will be less divisive. Ik denk dat Romney een duidelijke toekomstvisie heeft. Hij is beter voor ons leger, hij is minder ideologisch en verdeelt het land ook minder. Ik kom hier maar weinig republikeinen tegen. De meeste kiezers hier zijn democraten. En dat wordt wel gezegd, dit vervroegd stemmen, dat is in het voordeel van de president. Dat was vier jaar geleden ook heel belangrijk voor hem. In een staat als Ohio hebben de republikeinen geprobeerd om dat vervroegd kiezen om dat onmogelijk te maken. Maar die strijd die hebben de democraten gewonnen in de rechtbank. En dat is belangrijk, zeker in Ohio. Want dat dreigt dé beslissende staat te worden van deze verkiezingen. En de uitslag, wat denkt u? Ik heb geen no idee. Het yeah, is hard te uh, uh, vertellen. Ik denk dat het heel dicht is. So. Ik heb geen no idee. Ajax verraste Manchester City gisteravond en won in de Champions League. Straks hoort u ook al de verrassende spits van Ajax van gisteravond. Eerste verkeersinformatie bij de ABB, Kees Kwaks. Is. Uh, de A12 van Marcel. Laten, nee, laten nee, we dat daar eens nee, nee, laten we daar eens beginnen. Opruimwerkzaamheden zijn nog altijd gaande. De rechte rijstrook is dicht. Dat betekent dat er drie rijstroken voor het verkeer beschikbaar zijn. En je ziet nu heel langzaam wat beweging komen. De file uh, breekt eigenlijk. Er staat nog altijd wel zo'n 13 kilometer rijdend En stil staat verkeer tussen de Meren en Nieuwebrug. Uh, nou, deze situatie blijft tot een uur of tien. En dan zou die vrachtwagen moeten worden geborgen. En dan gaat er opnieuw een extra rijstrook dicht. Wat valt verderop? Na een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Nieuw vennep 3 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 vanaf Breda naar Rotterdam een aanrijding bij de randweg Dordrecht. 9 kilometer file vanaf knopend Zonzeel, de linker rijstrook is dicht. En ook de aanrijding is de oorzaak van de file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Die file staat bij Ravenstein, 5 kilometer, de linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De onrust in de mijnbouw in Zuid-Afrika houdt maar aan. Gisteravond ontsloeg de goudmijn Anglo Gold Ashanti... 12.000 stakende arbeiders van drie mijnen in de buurt van Johannesburg. We praten erover met correspondent Koert Lindeijer. Koert, wat waren de eisen van de stakers? In de goudmijn van Ashanti Gold ten westen van Johannesburg... bij Carlontonville... Er waren inderdaad nog 12.000 mijnwerkers in staking voor hoger loon. Uh, gisteren verviel de deadline van het bedrijf om weer aan het werk te gaan en nu zijn ze ontslagen. Maar ook in andere mijnen van Ashanti Gold zijn nog steeds tienduizenden mijnwerkers in staking, alle voor hoger loon. Ja, die stakingen nemen toe, er worden er steeds meer ontslagen. Je vertelt het, wat doet de regering? Laat het aan de werkgevers over om het op te lossen. Maar die zorgen er dus niet in om de rust te doen terugkeren. Er zijn nog steeds tienduizenden uh, arbeiders in staking in uh, Zuid-Afrika. En de regeringspartij ANC staat daardoor steeds onder druk. Uh, onlangs nog uh, kwam een voornaam ANC-lid Seo Ramaphosa... Uh, in opspraak door een uitgelekte e-mail waaruit blijkt dat hij hard politieoptreden voorstaat tegen de stakers. Hij zou bijvoorbeeld aan de vooravond van de staking bij de mijn in augustus hebben opgeroepen uh, om de politie hard te laten optreden. En bij die staking uh, kwamen toen 34 mijnwerkers op, op één dag om het leven. Hey, uh, 12.000 mijnwerkers ontslaan, kan dat zomaar? We hebben ze bijvoorbeeld uh, 12.000 nieuwe klaarstaan, want het werk moet door, lijkt mij. Nou, soms lukt het inderdaad om vervanging te vinden, maar meestal komt de productie gewoon stil te liggen. En dat schaadt natuurlijk de Zuid-Afrikaanse economie enorm. Uh, er zijn bijvoorbeeld net cijfers bekend geworden dat buitenlandse investeringen in Zuid-Afrika met 43% zijn afgenomen. Op het moment dat elders in Afrika, uh, buitenlandse investeringen, juist 5% zijn toegenomen. Het is heel duidelijk dat het vertrouwen in de Zuid-Afrikaanse economie gigantisch onder druk staat door deze stakingsgolf. Ja, dat is wel duidelijk. Koert Lindeijer, dank voor nu. We blijven het samen met jou in de gaten houden. Daar Dank. Engelse krant De Sun schrijft vanmorgen... er staat een doodskist klaar voor Manchester City in the group of death. En Ajax sloeg er gisteravond een paar spijkers in. Ajax won namelijk met 3-1 van de rijkste club ter wereld. Manchester City dus. Verrassende uitslag. Na afloop sprak Tom Egbers met Ajax-aanvaller Christian Eriksen. Christian Eriksen, van harte gefeliciteerd. Niet alleen met de overwinning, maar ook met een, met een hele goede wedstrijd. Zeker, we hebben het uh, ja, heel aardig gedaan. Ja, beur zeg je... Dat is mooi. Ik bedoelde eigenlijk, jij ook. Ik praat nu met jou. Ja, oké, okay, dat kan ook. Uh, nee, ik heb het toch uh, Ja, ik heb mijn taak proberen in te vullen. Het was een beetje anders vandaag. Uh, maar ik heb, het, ik heb het zo goed mogelijk ingevuld. En uh, volgens mij liep het ook wel goed. Ja, daar sta je dus uh, helemaal voor in tussen die reuzen? Ja, was wel zo. Volgens mij ging iemand nog lachen in de in de eerste helft. Denk ik, toen een nieuwe deel aanging. Dus, uh, dus ja, dat kan ook. Uh, maar alleen natuurlijk leuk. Ik, uh, ik ben niet voor de duels, maar ik ben toch meer voor uitstaken. En uh, dat lukt ook goed. Uh, wanneer voelden jullie nu... Ja, dit kan gaan lukken. We kunnen ze echt verslaan. Uh, en dat wist, eigenlijk wisten we dat al voor de wedstrijd. We hadden toch wel, ikzelf, zeker het gevoel van tegen Engelse teams. Dan krijg je veel meer ruimte als je de Linie speelt. En, uh, maar dit is toch niet echt een Engels team, Manchester City? Dat is wel zo, maar je hebt toch wel die ruimte die we nodig hadden. En dat zag je ook. Je hebt, uh, ze speelt toch iets meer in de zone. en uh, Dat maakt het makkelijker voor ons. Uh, en ja, daardoor komen we ook makkelijker te voetbal. Want we hebben meer tijd. Uh, en ja, het, daardoor gaat het gewoon lekkerder. En, uh, beschrijf even jouw eigen doelpunt. Mag ik het jouw eigen doelpunt uh, noemen? Ik uh, was wel op goal geweest, dus volgens mij mag je wel op mijn, uh, op mijn naam zitten. Maar het was natuurlijk wel uh, een slechte schot, maar niet geen hebben. Toen zij uiteindelijk met die vier spitsen speelde... met en Bellotelli en, uh, en Agüero en Jaco en uh, nou, uh, Polarov stond er nog in... En wie al niet? Wat, wat dacht je toen? Ik dacht dat ze wel iets meer met lange ballen zou spelen. Uh, ze hebben toch een paar keer, maar toch ook een beetje rondgespeeld. En uh, ja, volgens dan, dan liep het goed dat ze iets meer rust aan de bal nam. Uh, en geluid niet alles erin pompte. Dit is voor jou persoonlijk ook heel belangrijk, hè? dat je zo goed hebt gespeeld op dit uh, niveau nu. Dit is voor jou nu heel belangrijk? Zeker. Ik, uh, het is altijd lekker om een mooie wedstrijd te spelen en uh, belangrijk te zijn. En, uh... dit had je ook nodig? Dit uh, dat heb ik wel nodig. Ja, ik heb ook uh, streps nodig, ook, denk ik. <laughs> Oké, okay, wat is nu het uh, perspectief? Hoe zie je het nu? Ja, we staan er goed voor. We hebben het nu uh, laten zien hoe goed we kunnen zijn. En, uh, en die, deze moeten we natuurlijk meenemen naar eerst zondag en dan uh, <laughs> en nog een wedstrijd. En dan City uh, uit ja, de volgende Champions League-wedstrijd. Maar daar weten we ook dat we wel ruimte krijgen. Maar dan komen ze wel iets verder, iets verder denk ik. Ja, want zondag speelt Ajax tegen Feyenoord en dan over twee weken opnieuw tegen Manchester City. Deze week ging op het Leids Filmfestival de film Argo in première. Het gaat over hoe de CIA in 1980 zes Amerikanen uit Teheran smokkelde toen de ambassade daar werd bezet. Dat deden ze door een eigen Hollywood productie op te zetten. Ik heb een idee. Er a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly naar Tehran. We all fly out together as a film crew. I need you to help me make a fake movie. So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything. Ja. Yeah.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 Een fake movie opzetten. Nou, dat moet een interessant boek zijn. Redacteur Lambert heeft het gelezen. Lambert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, eerst maar eens even terug naar het begin. Want hoe kwamen die Amerikanen uiteindelijk vast te zitten? Ik, in In november 1979 werd de ambassade daar bestormd. Hè. Iraanse fanatiekelingen, studenten, die namen de ambassade over. Het zou oorspronkelijk een heel kort verhaal zijn. Maar uiteindelijk werden er een stuk of 60 Amerikanen 444 dagen gegijzeld. Alleen op de eerste dag van die gijzeling werd het consulaat... wat ook op dat ambassadeterrein lag, werd over het hoofd gezien. En dus hadden een handjevol Amerikanen de kans om te ontsnappen. Die wisten door de achterdeur van het consulaat naar buiten te gaan stonden toen in een vrij rustig straatje en zijn gewoon Teheran ingelopen. Maar ja, toen waren er op een gegeven moment wel zes mensen... die zaten toen in Teheran, ze konden niet meer naar buiten toe. Uh, en zo zijn ze uiteindelijk bij collega's van de Canadese ambassade uh, opgevangen... en daar zijn ze uh, drie maanden lang ondergebracht... in het residentie van de Canadese ambassadeur. Oké, okay. hey, en, en de CIA moest dus uiteindelijk een oplossing vinden om uh, de mensen vrij te krijgen. Ja, en, en daar komt, dat is een beetje de plot van, van Argo. Ja, van de film en ook van, het, van de memoires van de, van de leider van het onderzoek, van de leider van, de, van, die, van het plan. Uh, ja, ze hadden natuurlijk een probleem, want normaal gesproken ze zijn natuurlijk wel uh, vertrouwd bij de CIA om mensen het land uit te smokkelen, maar dit waren uh, zes onervaren burgers... Ze waren allemaal natuurlijk doodsbang omdat ze in een bijzonder gevaarlijke situatie terecht waren gekomen. Ja, in zo'n groepje kreeg niet eentje die de grens over. Ze hadden nog gezegd van ja, misschien moeten ze maar op de fiets naar Turkije fietsen. Maar dat werd ook niet echt plausibel beschouwd. Toen zeiden ze van misschien kunnen we ze als landbouwexperts doen, alsof de landbouwexperts zijn. Ja, het was winter, dus dan ga je niet als landbouwexpert naar de oogst kijken. En uiteindelijk kwamen ze bij, we, zetten een, we gaan een filmploeg uit Hollywood gaan we ze, van, gaan we ze maken. Uh, het worden gewoon mensen die op zoek zijn naar een locatie om deze science fiction film te, te, te filmen. Ja. Uh, dat was met Star Wars bijvoorbeeld ook gedaan. Die hadden in Tunesië opgenomen. Dus ze dat is een heel, eigenlijk heel geloofwaardig verhaal. En ook weer zo belachelijk als dekmantel, dat het wel moet werken. En, en de bedoeling was dan dat ze uiteindelijk uh, Iran gewoon uit zouden kunnen lopen? Ja, klopt. Ze hadden hun, hun visa hadden ze bij, zich, hadden hun paspoort bij zich. En uiteindelijk lopen ze dan gewoon naar de, naar de, naar de luchthaven toe. En dan zeggen ze: van, ja, jongens, we zijn klaar met onze locatie zoeken. Dus we gaan weer terug naar, naar Hollywood. Hm. Maar hebben ze daar echt rondgelopen, dan ook al zoekend? Met camera's en dat Nee, je soort ze hadden dingen, natuurlijk alleen het, de, de, de achtergrond nodig. Ja. Nee, ze hadden alleen de, de, het uiterlijk nodig. Het verhaal was nodig. Het, waren, het waren, waren saaie diplomaten. En die hebben ze omgetoverd tot een soort clichématig matig beeld met vier boordknoopjes los en gouden kettingen... <lacht> en ge, goed gefeund haar en veel parfum. <lacht> en ondertussen zetten ze in Hollywood zetten ze ook een heel productieprogramma op. Want ze zeggen, ja als de Iraniërs gaan bellen op de luchthaven... van, ja, jullie zeggen wel dat jullie van Studio 6 zijn... vernoemd naar de zes mensen die vastzaten... ja, dan moeten ze toch een verhaal hebben. Dus er werd ook in Hollywood een bedrijfje opgezet. Er werd een grote advertentie geplaatst in de vakbladen. En hij zegt van jongens, binnenkort gaat Argo beginnen met filmen... dus hou jullie bioscoop in de gaten. Kijk eens aan. Ze zijn ver gegaan hè, met dit script. Ja, ze, zeggen ook, ze, zeggen, ze hebben het voornamelijk gedaan. Uiteindelijk hadden ze het hele plan dus wa waarschijnlijk niet nodig. Maar ze hebben het ook gedaan om die, die, die gijzelaars ervan uh, te, te overtuigen... dat ze alles deden om hen vrij te krijgen. Ja. Ja, die mensen moeten er zeker van zijn. En dus uh, nou ja, hebben ze de beste achtergrondverhaal kunnen bedenken die ze hebben. Spannend boek. Ja, het is een heel leuk boek. Het is vooral, het is vooral heel grappig. Want ja, op een gegeven moment moeten dus die zes saaie diplomaten de grens over. <lacht> dat is nog heel spannend, omdat je op een gegeven moment iemand ziet... het gaat fout. Maar dan gaat het... Uh, ja, ja, dat was een spannend boek. Als maar